Субтитры создавал Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het is weer eens zover. Er is opnieuw een politicus met geheime papieren op de foto gezet. Een onderhandelaar van de PVV liep in het Tweede Kamergebouw... langs de plek waar alle journalisten en fotografen staan. En op dat moment had hij een concept in zijn handen. Mijn collega Lars Geerts heeft de ingezoomde foto's uitgebreid bekeken... en ziet dat in het akkoord nog veel vage afspraken staan. Een van de dingen bijvoorbeeld die te lezen zijn... is dat het nieuwe kabinet streeft naar lastenverlichting... voor de middeninkomens vanaf... 2025 En dan staat erbij voor PM miljard. Dat betekent in Den Haag pro-memorie miljard. Oftewel, dat gaan we later nog invullen. Verder is te lezen dat de vier formerende partij het strengste toelatingsregime voor asiel ooit willen. De uitspraak die GroenLinks PvdA-leider -ja Timmermans deed op het partijcongres is niet strafbaar. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Het ging om dit stukje waarin hij het had over PVV leider Wilders. Wij zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt. Ja, Bilders deed daarna aangifte omdat hij het zag als een oproep tot geweld. Maar het OM ziet daar dus niks strafbaars in. De politie heeft vorig jaar ruim 35.000 keer geweld gebruikt. En dat varieert van het boeien van een verdachte, het intrappen tot een deur... tot zwaardere dingen als schieten met het dienstwapen. Volgens de politie hielden agenten zich daarbij niet altijd aan de regels... als ze zwaar geweld gebruikten. Het gaat dan om incidenten waarbij een verdachte gewond raakte. In 1 op de acht gevallen gingen agenten daarbij de fout in. Ja, het geluid van het gloeien van koeien, dat kennen we natuurlijk allemaal, maar wat proberen die dieren daar nou eigenlijk mee te zeggen? Een taalkundige expert deed daar jarenlang onderzoek naar. En daaruit blijkt dat de beesten verschillende geluiden maken met verschillende bedoelingen. Ja, gaan we een paar voorbeeldjes doen. Dit is een koe die roept om haar kalf. Ja, zo klinkt een koe die hooi zegt tegen de boer. Nou, en de laatste dan: zo klinkt een koe die naar de kudde wil. Het is iets heftigs inderdaad. De taalkundige hoofd met het onderzoek boeren te helpen om beter aan te voelen wat een koe precies wil. Bijvoorbeeld als ze honger hebben of gemolken willen worden. En niet alle koeien zijn trouwens even extravert. Hoe minder geluid ze maken, hoe tevredener een koe is. Het weer dan nog. Vanmiddag is er vooral in het noorden en het midden van het land veel zon. In het zuiden is het iets meer grijs en kunnen er daar nog buitjes vallen bij een graad of 18.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 We hebben om kwart over drie hebben, uh, wat nieuwtjes die we gaan behandelen. Om alle vier de evenementen. En uh, we gaan weer luisteren naar Carina. Want die is uh, natuurlijk gisteren bij het Joods Monument ook geweest bij de herdenking. Het was wel winderig daar. Oh. Ja, ja, heel winderig. <laughs> dat, ja. Uh, dat, uh, dat weet ik ook, uh, zeg maar. Ik heb de opname gemonteerd, namelijk vanmorgen. Ja. En ik denk, hoe krijg ik die wind er in vredesnaam uit? Ja. Ik heb hem wel een beetje weggekregen, hoor. Kijk. Even een paar filters uh, eroverheen uh, kegelen. Dan ben je maar, ook wel uh, handig, hè Rob? Ja, maar echt alle wind uh, wegkrijgen, dat lukte niet. Nee, dat is lastig. Je staat er precies bij het het Hotel en zo. Hoort bij Zandvoort. En, uh, ja, natuurlijk. Maar uh, ja, ook uh, de plek waar het uh, Joodse uh, monument staat... is natuurlijk ook wel een beetje een tochthoekje. Ja. Dus...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 Take the vow to be together and live and love each other forever. They promise to love a lifetime. Funny thing, then they change their minds. They both go their separate ways. Love is just memory, but a young heart doesn't stay that long. Another love so comes along. That's the way love is That's the way love is That's the way love is Two people don't get along Deep down in both have feelings very strong They try hard to conceal it. Their hearts burn, cause they both know they can't feel it. That's the way love is. That's the way love is. That's the way love is.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 Shabouji en a bar, song. Komt hij aan? Hij is heel mooi hoor. Oh, nieuwe plaats. Mijn baby is op de Berkie. me and on. It's nine to five, ain't working.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 Everybody at the bar gettin' Everybody at the bar gettin' Everybody at the bar gettin' I've been boozy since I lived I ain't changing for a check Tell my mom I ain't forget Woke uh, up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again Tell your girl to bring a friend Oh, Lord One Here comes the two, to the three, to the four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 Ja. ja? Ja, die, die, die schutje, schut je zo Even uit de mouw, je mouw. Ja, dat heeft hij Als Robert van Overdijk. Van. Uh, ja. Zeker. Nou ja. ja, in ieder geval. Ik ben, ik ben wel blij dat hij blijft. Hoor. Ik ook, ik Want ook. Hij doet het en, echt onwijs goed. En volgens mij, uh, Bernard van Oranje ook wel. Uh, ja, dat hij hem mede-eigenaar heeft gemaakt. Dat was uh, dan een van de dingen die hij uh, aankomt. Mooie, mooie, mooie combi. Mooie combi. En uh, ja. ook uh, directeur uh, blijven.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 Dus, nou ja, wel een hele mooie auto trouwens. Ja, de, ja. Ach, ja, jij, ja. Jij wil een nieuwe auto hebben, Ja, heb ja ik, begrepen, ik wil hem wel hebben dus, hoor. Uh, ja, ja, ja, ik wil hem wel hebben Ja, dus... Uh, het wordt, Misschien uh, komt hij uh, op de veiling weer van de overheid. He. Het wordt toch, toch niet de Suzuki, maar uh, deze auto. <laughs> nou, <laughs> Dan moet ik denk ik iets meer geld bij nemen, Rob. Ja, ik, uh, vre ik vrees het ook. <laughs> nou ja, heb je nog andere nieuws? Ja, nog uh, over de reddingsbrigade, want het zwemseizoen is uh, weer begonnen. En, uh, maar de reddingsbrigade kan dus ook...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 Baby, van Overdijk aan het sturen... het drive my car van de beatles komt hij weer aan thomas moaki no <middels>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 Daar is het nu niet het moment voor. En niet zo dringen bij de warden proberen mensen dronken te worden. Dank u wel. Yeah, dit is die party zonder gastenlijst. Gewoon een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 En de drive-in, DJ, vondigt alle tracks aan En gozer naast me kijk maar aan en zeg ik word niet van Snap ik wel, maar dat is de fucking stijl van deze DJ Zijn elke track op replay op zo'n maïs, zo fout, op delay Zo van oh, oh, oh, oh, je deze iedereen nog, nog, nog, nog, Gaan we nog een beetje los, Dit wordt hakken, ragen, denken rammen, zwingen vlammen Met z'n allen naar de gat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 Ja, in de feesttent bij het Houtplein morgen. Deze kraantje, papi en welkom in de feesttent Volgens mij is dit zijn nieuwe single toch, Thomas? Nee, deze is al even oud toch? Oh, is die al oud? Ja, oké. Okay. <laughs> uh, jij zegt het. Ja, maar goed mij wel. Um, ja, We gaan even kijken naar de evenementen en uiteraard ook uh, ruime aandacht daarbij uh, voor Bevrijdingspop. Ja. Ik begin eerst nog even vandaag, want uh, tot 6 uur uh, zijn er op het Badhuisplein uh, nog een uh, markje. Met uh, ja, van alles: sieraden, kleine woonaccessoires, uh, cadeausartikelen, noem maar op. Dus dat kan je nog uh, bewonderen tot aan 6 uur op het Badhuisplein. Ja, en dan uh, toch even naar morgen nog, want uh, zondag 5 mei, Bevrijdingspop Haarlem. Ja, het is er weer.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 Dus dat wordt hun eerste optreden weer uh, sinds zijn uh, hernia. En uh, al dit alles wordt gepresenteerd door Barend van Delen en uh, Wijnands uh, Speelman. De presentatoren van de middagshow van uh, 3FM. Dus uh, okay. onze collega's. Nou zeker, nou mooi. Want uh, ja, Harlem is uh, natuurlijk het oudste bevrijdingspop hè, ja. van uh, Nederland. Ja, ja, ja. Dus uh, daarna zijn er allemaal kopieën gekomen in, uh, in heel het lands, maar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 maar ja. we hebben nog meer... Uh, ik, ik, heb, ik was nog niet klaar, hoor. Nee, ja, ik, ik, ik dacht dat je er klaar mee was. Uh. Ja, nou, dat wel. Nee, hoor, dat nee, wel maar. ook. Oké, okay, nee, maar je hebt nog meer evenementen. even. Je draaide net kraantje Papi met de feesttent. Ja. Maar wij hebben natuurlijk volgende week ook een feesttent staan, Maar gewoon in Zandvoort. Oh ja, spannend. Ja, het Zoogstartfestival gaat, gaat beginnen. Op uh, vrijdag 10, 11 en 12 mei.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 en daar gaat dat ook over. Zeker. Dus uh, ik weet zeker als de jeugd uh, hier vaker mee in aanraking komt en erover praat. Want daar begint het inderdaad. Zeker. Thuis, op school, maar misschien nog meer op straat. Want de jeugd is uh, de meeste tijd van de dag op straat. Niet op school, niet thuis. En daar, daar, daar ligt nog een, een punt van aandacht ja. hoe, we, hoe we daar de jeugd uh, kunnen bereiken. Ja.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 En daar, ja, en dat noemt u natuurlijk, want u begon met waar zijn de helden. Vond ik een heel mooi begin. En ja, wat deed het met u vandaag? Je merkt, het emotioneert mij iedere keer weer. Ik vertel dit verhaal ook op scholen. Het is natuurlijk voor mij een bekend verhaal voor mij en mijn gezin. Maar het verhaal, het verdriet, het verriet. Ik weet jij moeder bent.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 Besef je dat je daar ja. eh, iets ja, voor niet, moet doen. En niet alleen vandaag, maar alle dagen. Eigenlijk alle dagen, hè? Hè? En zeker uh, ja. zo fijn dat u uw verhaal kunt vertellen. En zeker ook aan de jeugd. Want dat, is, dat doe ik ook hè? op school, hè. Ja, ja. Heel, ja. Goed, heel goed. En u bent zo kwiek en zo fit. Dank je wel. Ja, en we hebben gemene deler hè. Dat ik ook uit Heerlijk kom. Ja, ja. En u heeft daar uh, ook gezeten. Ja, en, ook gezeten, ja. En u gaat nog regelmatig daar naartoe. Ja, en ja, mijn leven inmiddels niet of meer. Nee. Maar toen ze er leefden...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 Helden, ja. iemand redden. Want je, je weet, als je gepakt werd door Duitsers... Ja. weet je of gefusieerd of je werd naar een ja, kamp gezuurd. Ja, wat zou je zelf doen, hè? Dus dat ja. was een grote helder daar, Dus ik dacht, ik kan nooit terug doen wat zij voor mij hebben nee. gedaan. Nou, bedankt. Bedankt voor je verhaal. Dat is prettig, niet mooi, maar het is goed om hier te zijn. Nou, zeker. Dank je wel. Ja. Nou, je bedankt. Verder. Goedemorgen, burgemeester. Goedemorgen. Hoe vond u het? Ik vond het een hele mooie, waardige uh, herdenking...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 Toen ze in gesprek was met onze eigen burgemeester David Molenburg aan het einde. Zometeen hebben we een duur van de week voor je. We blikken nog even terug vooruit eigenlijk op Bevrijdingspop wat eraan gaat komen. En we hebben nog special nieuws over Chef Special. <laughs> Toch? Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus die gooien we er nog even in.